Na een ongeluk met een pont in de buurt van Hellevoet-Sluis... zijn vier mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een groep vijf vrijwilligers was het natuurgebied Beninger-Slikken ingetrokken... om zwerfvuil op te ruimen. Ze maakten gebruik van een zelfbedieningspontje voor wandelaars. Dat sloeg, toch, sloeg door nog onbekende oorzaak om. Er zouden meer dan twintig mensen op hebben gestaan. Meteen kwam een grote hulpactie op gang met helikopters. Duikers zochten in het water. Volgens de veiligheidsregio Rijnmond wordt er niemand vermist.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 Het weer vanuit het noorden zon. Bij een stevige noordenwind is het een graad of zeven. Vannacht lichte vorst. Morgen droog en zonnig. Een frisse noordoostenwind. En ook dan ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even van de hart van de ANWB. Door technische problemen is de afsluitduik in beide richtingen dicht. en moet het verkeer omrijden via Flevoland. Via de A8, A10, A1 en de A6.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 Het uh, begin van uh, Zandvoort op zaterdag. Met deze uh, single uh, uit de jaren 80, de Rita Franklin en Who's Zooming Who. Het is even na twee uur. De zon schijnt weer, uh, Benno. Dus dat betekent <laughs> dat wij weer op de radio zijn. Ja. ja. Hey. Zeven graden op de Brede Rode Gerkenstraat. En ja. uh, wat heb jij gemeten bij, uh, bij de school? Uh, nou, bij nou, de, de ge Gertenbach? Daar ging een auto uh, zo langzaam. dat uh, Ik kon het niet meer zien. Het was weer een pure ergernis. Um, ja, hele goedemiddag, uh, luisteraars. Goedemiddag, Rob. En wat ziet je haar goed? En ja, Mie, zeker. En Michel Brekerbolle, uh, goedemiddag. En uh, jij ziet er ook heel goed uit om uh, na zo'n zware ski-crash. Uh, dus uh, ja, ik moet het even zeggen. Ik zal even toelichten waarom ik zoveel complimentjes geef. Uh, het is namelijk 1 maart, aanstaande woensdag, complimentendag. Dus uh, vandaar dat ik er was, maar op Een beetje In... oefenen. Ja, een beetje oefenen, precies. Nou, dat gaat goed af, uh, Benno. Heel goed. Michel, eh. Uh, Hartelijk welkom. Dank je. Uh, nou, we hadden over de Facebook wat contacten naar je vreselijke ski-ongeval. En uh, daar gaan we straks natuurlijk allemaal over praten. Uh, we gaan gezellig terug in het verleden. Want CFM en de Blekenmolens hebben een verleden met elkaar. En dus we gaan daar ook de luisteraar over bijpraten. We nemen ondertussen nog even het weer door met elkaar. Want dat is alvast, dat weet jij niet Michel, maar dat moet ik van Rob altijd doen. Het weer in dit uur, in dit eerste uur. En we gaan natuurlijk praten over jullie racecarrière. Jouw racecarrière, maar ook van Sebastian, je zonen en Jeroen. Want die rijden eigenlijk ook nog een goedend mee hè, in deze. Um, en we sluiten af. Met uh, natuurlijk het Formule 1. Uh, en daar valt er natuurlijk wel wat weer over te zeggen. We hebben net drie testdagen in Bahrein achter de rug. Dus... Uh, uh en wat verder allemaal nog ter tafel komt. Nou, zeker. En uh, in Engeland uh, zijn ze op zoek naar klokkenluiders, uh, Benno. Oh, klokkenluiders. Is het wat, uh, wat voor jou? Want uh, 6 mei, dan wordt Charles gehuldigd als koning. En bij alle kerken willen ze, willen ze een uh, klokkenluider hebben. Oh, en toen ik dat hoorde, he, klokkenluiders uh, gezocht... dacht ik meteen uh, van uh, oh. mensen die misstanden uh, aan de kaart uh, brengen. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, tegenwoordig een uh, klokkenluider dan... Uh, ja, dan uh, uh, dan uh, duik je de organisatie in en dan uh, zeg je de dingen die daar niet helemaal goed gaan. Ja, die breng je dan naar buiten. Ja, ja, ja, precies. Oké, okay, nou, uh, en natuurlijk lekkere muziek, want uh, Michel Blekemolen, wat, wat is jouw favoriete muziek, Michel? Uh, ja een beetje 70 80 jaren. ja dat vind ik nog altijd de beste muziek en ik heb, muziekkenners hoor ik ook wel eens dat zeggen oké dus, uh... oké okay, okay. nou en ik de... ben het helemaal met je eens ja. dus we gaan lekker de uh, jaren 70 en uh, 80 en een heel klein beetje 90 uh, draaien waaronder deze van uh, Soul Sister en uh, Hey Soul Sister deze regio is de voorjaarsvakantie begonnen, Benno. En iedereen in de auto richting de wintersport natuurlijk. Op de driver's seat richting de wintersport. En ja. dan steeds sneller bij het horen van deze plaat. Ja. Wat jij al zei. Ja, heerlijk. Het, het gas erop. Het gas erop. Ja En als je dan een elektrische auto hebt, heb je wel een probleem. Want de laadpalen ja, die kunnen dat allemaal niet aan daar oh, is in Oostenrijk en Duitsland. Ja, ja. Nee, er zijn er gewoon veel te weinig. Okay. Dus... Uh, ik ben benieuwd hoe de mensen met de elektrische auto daar gaan komen, Michel. Ja, dat is een groot probleem. En uh, als ik een huis ga bouwen, ga ik eerst uh, zorgen dat ik uh, de fundering heb. De heipalen erin. En waarom wordt dat niet met de elektricificatie gedaan? Met die elektrische auto's. Want 2035 moeten wij uh, allemaal elektrisch rijden. Nou, ik hoop maar, maar op waterstof. Daar geloof ik ja, eigenlijk meer in. Ja, maar zover is dat natuurlijk niet. En nee. het elektrische is klaar. Ja, ja. En uh, de snoertjes die er onder de grond uh, Lopen. Die zijn ongeveer van een schemellamp kwaliteit <lacht> ja. euh, onder de straat. En dan gaan wij de auto's niet meer opladen. Nee, dus nee, nee. laat ze nou eerst eens zorgen dat ze dat voor elkaar hebben. En nu zie je al, uh, veel, uh, veel uh, elektrische auto's die komen niet eens meer in Oostenrijk. Nee. Maar je zal toch stranden met een elektrische auto? Hoe dan in godsnaam verder? Nou ja, wachten tot in de rij... tot er een keer iemand na een half uur weer de stekker eruit trekt... en dat je weer kan laden. En, en, en dan kan je met het beetje elektriciteit wat erin nou. zit... kan je met die laadpaal uh, rijden. Het, het, het voordeel is dat die mensen geen snelheidsbekeuring krijgen... want die durven niet het gas in te drukken. Die durven geen kogel aan te zetten. <lacht> want alles is elektrisch. Ja, ja. Dus het is wel een dingetje. Ja, ja, ja precies. Nou ja, uh, goed... Laten we teruggaan, uh, Michel, waarom je hier bent. Uh, wij, ik, zoals ik al eerder zei, we kregen contact via de Facebook. Want je had een, uh, een ski-ongeluk gehad uh, uh, in, in Oostenrijk. Je bent beneden door een Nederlander, een Nederlandse snowboarder... bij je je skietjes afgetikt. Uh, met 100 km per uur, hè? Ja, ik weet niet, want ik ben bewusteloos geraakt. Dus ja. ik weet niet wat er aan de hand is geweest. Ineens uh, ging het licht uit bij je? Ja, ik werd uh, heel even wakker toen ik de helikopter in Oh. En voor de rest uh, weet ik niks, want uh, ik had allemaal skikleding aan. Ja, s'avonds was, uh, was dat uit uh, ja, dat toen een... ik een beetje bij kwam. Ja. Dus toen was ik onder, ondertussen in de, de MRI-scan geweest. En oh. uh, rundgefototjes en nou ja, allerlei andere onderzoeken. Maar dat heb ik nooit meegekregen, want ik ben gewoon keihard aangeskiet door een snowboarder. En het probleem is, de politie kwam bij mij ja. de volgende dag. Die ja. moesten een uur en een hier rijden om bij mij in het ziekenhuis te komen. Uit Zulden. En die zeggen, het is verschrikkelijk. Wij hebben alleen maar aanrijdingen op de piste door snowboarders. En vooral door de Nederlanders. Oh. Daarom nemen wij dit zo hoog op. Oké. Okay. Dus ja. Dus dat krijgt nog een staartje. Nou, ze hebben gisteren mij uh, weer uh, contact, Of ik uh, uiteindelijk een aanklacht nu definitief wil indienen. Met een advocaatbureau uh, erbij. Maar ja, wat moet ik doen? Ik, wil, ik heb denk ik geen blijf van de schade. Ik had vier gebroken ribben en een gescheurde long. En een hersenschudding. En overal pijn. Dus, uh, maar goed, ja, het, het ziet er nu naar uit dat ik uh, redelijk snel uh, uh, herstel. Want hoe lang is het geleden nu? Het is nu 4,5 uh, en een half een week. En de dokter had gezegd, jij ligt sowieso zes weken plat. Hè? Je moet een speciaal bed hebben thuis. <kijkt> uh, en na acht weken zal je misschien een beetje kunnen bewegen. Nou, en na ik, vier en een, half een week zit je nu rechtop uh, in ik de studio ik zit van Zandvoort. In, met mijn sportpak. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ik, ja. ik wilde eerst hier naartoe komen lopen. Oh. ik woon natuurlijk in Aardehout. Maar ja. ik denk, nee, laat dat me doen. Ja. Niet doen. Ik ja. ga wel eventjes op een andere manier. Maar... Ja, zo, zo ben ik ook alweer, dus uh, ja. ik ben heel blij. Goh, geweldig, man. En, uh, maar, dat, maar hoe komt het dat je zo snel had, hè? omdat je gewoon altijd gesport hebt? Uh. Ja, dat zeker. Want ik ben 73, dus uh, de meeste mensen die hebben uh, de tong op de grond liggen met zoiets dergelijks. Maar ja. ik rook niet en ik drink niet. En ook geen koffie, daar word je lelijk van, hoor ik altijd. Oh. Dus al die dingen bij elkaar, Of oh, zeiden op. ze, het eerste wat die dokters zei, ja. toen ik een beetje spreekbaar uh, raugend zie, eh, dus ik zei nee, ik rook niet, mijn leven lang niet gerookt, oh, gaat het veel sneller. En dat heb ik al een paar keer gehoord, met mensen die, uh, die iets hebben, dat het veel sneller gaat uh, met herstel. Ja. Oké, okay, nou we gaan even naar muziek en dan praten we natuurlijk zo verder. Want we hebben nog heel veel te bespreken. Zeker vanmiddag uh, Michel Bleekemal bij ons te gast. CFM uh, Race Radio hoor je ook altijd uh, dit soort platen langskomen, Benno. Ja, zeker. willi nou, uh, was dat en uh, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Ja, dat is een is heel dat? leuk bruggetje, uh, Rob. Want uh, Race Radio, dat maakten wij natuurlijk op het circuit van Zandvoort. En dat deden wij graag uh, tijdens de A-evenementen. En, uh, ja, dankzij Dirk Bewalda Hij is helaas niet meer onder ons. Uh, Michel, wat een uh, fantastische kerel was dat, hè? Ja, nee. dat was wel heel toevallig. Want Dirk, die kende ik al sinds mijn zestiende. en Die ging ook met mij mee naar de kartraces. Oké. Okay. Dus, uh, maar met zo'n lange lijf zat hij toch niet in een karsting? Nee, nee, nee, nee. Hij, was, uh, de, hij nam de tijden op en zo. Oh, okay. dus, uh, ja, ja, ja. Daar was hij altijd heel goed in. Ja, oké. Okay. Ja. Goed zo. En, en, en hoe is dat al verder ontwikkeld eigenlijk? Hij, jullie waren goede bekenden uit het verleden. En dan konden ja, we elkaar weer tegen op het circuit? Ja, toen ineens... Want hij werkte bij, uh, bij de Leidse Vaart in Haarlem... bij een melkgroothandel uh, of iets dergelijks. Ik kan even niet op de naam komen... Maar uh, toen is hij op een gegeven moment gaan solliciteren bij het circuit. En dat was een fantastische tijd voor hem. Want hij heeft heel veel gedaan. En hij heeft bij Rotmans nog gewerkt. Uh, de, uh, allerlei le leuke dingen georganiseerd. Dus Dirk heeft redelijk goed van zijn leven genoten wel. Ja, ja, ja. En ineens was hij dus perschef van het circuit van Zodport. Ja, en, ja. en maakte hij eigenlijk alle grote ontwikkelingen mee. Uh, ja, zeer zeker. Ja. Ja. En jij had, uh, zeg maar, achter de Pitstraat... Achter het pitsgebouw had jij een koffie CQ patat en, en, en daar mochten wij dan door bemiddeling van Dirk, mochten wij dan uh, tijdens de A-evenement een studio zelfs opbouwen. En uh, kwam jij natuurlijk, of een van je zonen, gezellig langs om even bij te babbelen. En, uh, maar ja, we hebben daar toch uh, jarenlang eigenlijk hele... Ja, ja, ja, ja want je uh, zegt het enigereld, ik neem je niet kwalijk. Ja. Maar het was natuurlijk een redelijk mooie hospitality ja. oh, nee, oh, nee, ja, ja, ja. Best wel, waren we vier tot 500 mensen binnenhaalde altijd. Echt waar? Ja. ja. In dat zaakje? Wij, wij hadden hele drukke evenementen en daar kwamen al onze sponsoren die kwamen dan en die namen ook weer gasten mee. Dus uh, Uiteindelijk hadden we wel eens keer 650 gasten. Zo. En daar, daar moesten we kaart ook verkopen. Dus circuit was blij met ons hoe we dat allemaal deden. Dat was een fantastische mooie tijd. Ja, ja, ja. Hoe ja, kaart... lekker buiten zitten ook daar trouwens, hè? Ja, zeker. Ja, de, leuk, leuk terras erbij. Hè? Ja, ook dat. Nee, dus ik uh, kijk uh, graag terug naar die tijd. En helaas uh, ja, is dat niet meer zo. De tijden zijn gewoon veranderd ook ja. daar. Toch, uh, Michel, is het zo dat wij... Uh, wij, wij spraken Rob en ik... Uh, vorig jaar hadden wij uh, Mental Theo uh, over de telefoon. Tijdens, hij wilde het circuit op en was zijn kaarten vergeten. En dat, dat soort dingen meer. <laughs> en uh, toen had hij wel tijd om even met ons te praten. En uh, Matteo die zei van... Het is eigenlijk ontzettend jammer dat uh, de dit soort evenementen niet meer zijn. Want en die, ook die raceklasses uit die tijd... de Robin Guns en de Citroënnetjes. Eh, dus die fabrie fabrieksklassen Omdat namelijk het aanstormend talent... het racetalent... Eh, ja, ja, en, ja, we waar, hebben waar dat moet dat blijven? We hebben dat keihard nodig... om nieuw talent te kweken. Ja. Want nu kom je alleen maar met een hele dikke, dikke budget... kom je wat verder... En dat is een probleem. En helaas hebben we geen nationale races meer op niveau... met gelijkwaardige auto's... Ja. waar we talent uit kunnen vissen. Ja. Maar jij ziet dus eigenlijk ook geen oplossing hiervoor? Nee, wij zijn uh, vier jaar terug bezig geweest... om een formulewagenklasse op te zetten. Oh. Uh, we hebben toen nog auto's gekocht. Hè. We waren echt helemaal erop voorbereid. En uiteindelijk uh, we vroegen daar best wel geld voor... Maar de mens hoefde alleen maar met een helm en een hoofdrol te komen. En wij hadden dan twintig auto's klaarstaan. Ja, ja. Nou, die auto's hebben we uiteindelijk nog altijd kunnen gebruiken... want die rijden nog steeds bij onze incentives rond. Maar de bedoeling was toen om dat uh, voor jeugd... Uh, maar we kwamen niet rond. Uh, we moesten heel veel betalen om op circuit te rijden. Uh, bij de Prins. Uh, dat was heel jammer eigenlijk. Ja. Want anders hadden we misschien een jaar... Uh, low budget bij het circuit uh, kunnen deelnemen. Nou, dat, dat ging niet... En ja, er waren ook te weinig rijders met een budget... bij vroeger ongeveer 60.000 tot 70.000 euro. Ja, ja. Nou, dat was in je Renault-Megant-tijd ook. Dat... Ja, dus dat was niets bijzonders. En nu ja. had je een goede formulewagen, hele mooie auto's. Ja, ja, ja. ja. En, um, maar ja, hoe, ik, ik heb het al zoiets van... Ja, dat, ik begin maar bijna zorgen te maken. Want we hebben natuurlijk nu Max en we hebben uh, meneer De Vries. En, uh, maar dat, ja, dat is straks ook afgelopen. Ja, je maar moet steeds aan nieuwe generaties blijven werken. Ik ben redelijk veel met mijn kleinkinderen op de uh, kartbanen. Ja. Volgende week zitten we weer in, de, in Duitsland met de kids. Dan hebben we een Voor het Nederlands kampioenschap wordt daar ook gehouden. Dat is de eerste race van het jaar. En daar zie ik wel heel veel uh, jeugd uh, komen... Die ook wel een beetje kwaliteit hebben hoor. Dat is opmerkelijk. Uh, daar, ko daar komt echt wel wat uit. Alleen, ja, waar moeten ze nou naartoe? Als ze 16 zijn, dan moeten ze nee, gaan ja. racen ergens ja. met echte auto's. Ja. ja, dan hebben we een probleem, want dat is er dan niet. En dan moet je naar Duitsland toe en dan vervang, val je in die teams van uh, 400.000, 500.000 euro. Terwijl dat uiteindelijk misschien een ton moet kosten. Ja. Er He, wordt allemaal veel verdiend de mooie vrachtwagens. Ja. Dat is jammer, want uh, daar, dat is wel een zorgelijk ding voor in onze sport, ja. ja, ja. Oké, okay. goed. Nou, uh, dat gezegd, hebben we de, gaan we nog maar even naar muziek, erop. Uh, Zeker, en dan mag je even het weer doen, Benno. Ja, dan gaan we daarna het weer doen. Oké, okay, daarna ja. spreken we uiteraard verder met uh, Michel Blekemolen. En de race winnen, uiteraard. Hij uh, wil survive. Nou, het is uh, half drie geweest. Benno, het uh, weerbericht. Hoe ziet dat eruit? Nou, uh, we gaan een hele lekkere week tegemoet. Het wordt wel kouder, natuurlijk. Uh, nou, natuurlijk. Uh, het wordt kouder. Met name de nachten. Dan morgen. Nacht wordt het bijvoorbeeld uh, min 2 in Zandvoort. Wat vertel je me nu? Ja, ja, ja, ja. ja. En het is uh, morgen uh, wat bewolking. Maar toch, nog eens even kijken. Hoeveel procent kans op zon? 85 procent. Maandag ook nog 85 procent kans op zon. We hebben zelfs een weer een uv van 1. Ja, we moeten bijna weer smeren. En het blijft eigenlijk de hele week blijft het droog. En dat komt omdat de wind gaat draaien naar uh, het noordoosten. En we hebben 3 tot 4 boven. Uh, hebben we. En overdag is het uh, 6 tot 8 graden. Met name de tweede helft van de week wordt het, uh, gaan we richting de 8 graden. Het dus... ja, blijft een koude wind, hè, dan? Ja, een koud windje, maar het gaat niet spectaculair hard waaien. Morgen hebben we nog wel een uh, windkracht 5, maar daarna zakt hij terug tot 3. Dus dat is uh, bijna uh, nou ja, goed te doen. Goed te doen allemaal. Dus, uh, en uh, Michel, wat, wat, wat vind jij lekker weer? Uh, dat weer wat we nu hebben. Oh, ik dat ben nee. uh, heel erg voor het mooie weer. Oké, okay. uh, ja? Uh, Jouwt gaarig, een zonnetje? Uh, ja, ik ben wel van het zonnetje. Alhoewel ik ook veel ski. Ja. Uh, dus dan vind ik dat ook prima. Maar uh, wel uh, niet met de mist en de sneeuw en de regen. Nee, of nee. nee. Oh, al ja. mooi. En wat is nou goed raceweer? Wat is goed raceweer voor nou, een goede? Een graadje, graadje of twintig. Twintig? Oh. Uh, en dan, uh, dan hm. een beetje een flauw zonnetje erbij. Dat is natuurlijk goed raceweer. Ik... Uh, ik maak me ook zorgen, want op mijn leeftijd moet ik uh, veel racen in warme landen. Ja. We race in Rome, midden in de zomer in Valencia. O, so. en Valencia. Ja, en dan is het in die auto gewoon 60 tot 70 graden. Ja, dat bedoel je. Ja, ja. Uh, ja, dus dat moet ik allemaal aankunnen. Maar tot nu toe ging dat altijd. En dan zie ik uh, de jonge gaarden uh, op de auto's rusten als ze uitstappen na de race. Dus ja. dan denk ik, nou kijk. Je, ik doe het slecht nog niet. Ja, dus, uh, maar, maar dan, dan moet je ervaring. Maar moet je wel. Ja, ook dat natuurlijk, want uh, je race al een paar jaar mee. Uh, uh, even kijken, wat, wat zag ik? Uh, 50 jaar? Uh, ja, ik ga met 53 seizoen in. Ja, kijk eens aan, je 53 ja, ja, seizoen. dat is niet normaal. En meer dan 1000 races, hè? Ik uh, ja, dat, uh, als, uh, dat uh, zal ondertussen wel 1030, uh, 1050 uh, zijn. <laughs> of zo, dus, uh, ja, hoeveel races komen er per jaar bij? Hè, dat, uh, uh, ja, uh, uh, dat is natuurlijk uh, raar, want het uh, zijn weekenden. Maar moet je nagaan dat je zoveel weekenden je koffertje gepakt hebt, vliegtuig ja, in ja. en ergens naartoe. Dus. Uh, ja, ik, ik zou niet anders weten. En ik durf ook eigenlijk niet te stoppen met racen. Dat is heel mm. raar. O oh ja, waarom niet? Uh, nou ja, ja, ik val misschien in zo'n gat. Ik uh, weet niet, vind het zo gek als ik dat niet zou doen. Of vanaf je zestiende ben ik eigenlijk... Hè, want ik, daarvoor heb ik ook nog vijf jaar gekart. Als ja. je dan altijd daar maar mee bezig bent ja. geweest dan. Wil je even je koptelefoon opzetten? Want het, het gaat een beetje rondzingen. En dan krijgen we allemaal bijgeluiden. Ehm... Um, uh, Oké, okay, uh, ja, en, en je vrouw Loes die zal ook wel denken. De, de Michel, het de weekend thuis, dat ben ik helemaal niet gewend. Uh. Nee, ik, uh, ik ben een heel uh, ongeduldig typetje. Want uh, thuis zijn doe ik bijna nooit. Oh, we oh, gaan heel veel weg. Oh, nee, oh, ja, ja. Nog steeds niet. Oké, okay. uh, maar wel met elkaar gaan jullie. Uh. Ja, ja, Loes gaat met, uh, met Rezens ook heel veel mee. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, we hadden het net over karten. De jeugd gaat gelukkig goed met karten. Want jouw kleinzoons karten. Hoeveel kleinzonen of kleindochters heb je inmiddels? Ik heb van Sebastian twee dochters. 12 en 16. En van Jeroen heb ik een tweeling acht. En een zoontje van 12. Doe maar. Dus die een van Sebastian de jongste dame die rijdt. Die gaat heel goed. En die andere zijn drie... Drie jongens die in uh, ja, het middenveld uh, rijden nu. Okay. Oh, oké. Dus die jongens die, uh, die willen allemaal wel kaart hebben. Ja, ja, dat is net Formule 1 in het klein. Hè. Ze moeten ook naar de wedstrijdleiding. Ze moeten ook goed luisteren. En ze moeten ja. ook dit. Ja. Ze hebben ook een qualifying. Dus ja, die herkennen gewoon zichzelf als een soort Formule 1-held. Uh, ja, ja, ja, ja. En wat is dat even door te denken van. Als een kind aan, bijvoorbeeld uh, aan karten gaat doen. en hij, wordt natuurlijk, hij moet zich conformeren met de, de regels uh, van, uh, van de wedstrijd. en, en de organisatie. Uh, qua opvoeding lijkt me dat ook wel iets meegeven. Uh, ja, en ze begonnen toen ze zeven waren. eigenlijk een jaartje te vroeg. maar uh, ineens waren ze tien jaar geestelijk. Ja, ja, ja. En echt na een half jaar waren ze zo uh, vooruit gegaan. Want uh, je zag gewoon ze, ze ontwikkeling, de ontwikkeling in die kinderen. Die ging ja. razend tempo. Oh, bijzonder. Ja. Ja, ja, ja. En nou, dan kom je de familie Lammars natuurlijk ook nog tegen. Uh, ja. Jan die uh, staat uh, met zijn zoon Rehan natuurlijk altijd. En met René, uh, Jan uh, jongste zoon. Daar zien ze ook meestal mee in Italië. Dus okay. die zien we niet zoveel daar. Maar wel met de Nederlands Kampioenschapsreces. En staan jullie nu dan als, uh, oh ja, hij als vader en jij als opa... dan ook hard te schreeuwen? <laughs> ja, moet nee, nee, wij zijn wat beschaafd. Ja. Maar ik moet je wel zeggen... de gemoederen zijn vaak hoog naast de baan... Ja. in plaats van op de baan. Ja, ja. Want die vaders die hebben af en toe ruzies en ja, ja, ongelooflijk. Oh, oh, oh, ja, ja, ja. ja, ja. ja. En hoe, hoe kijken Jan en jij er, daar naartoe? Is, is dat een beetje meewarig? <laughs> ja, We nee, zijn natuurlijk wel wat gewend. Want je ja. hebt natuurlijk ook vaders uh, die bij ons racen. Hè, en oh, de, ja. de zonen. Ja. Dus ja, wij weten wel ongeveer hoe dat zich ontwikkelt. Hè. De emoties lopen wel hoog op nogmaals. Ja. <laughs> het het, uh, maar allemaal racefamilies eigenlijk. De blekers, molens, de lammers. Ja, uh, ja. Uh, uh, ja uh, maar er uh, zijn wel heel veel mensen die nooit iets met racen te maken gehad hebben. En nu Max... Uh, er is wij, hebben ze hun zoon heet geen Max, maar het is het wel al. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed. Uh, wat ik nog eigenlijk aan je wilde vragen, uh, jij had de allereerste indoor kartbaan van Europa in Meidrecht. Uh, Dit is inmiddels ja. hoe lang geleden geopend? Uh, Dat is uh, precies 30 jaar terug. En, 30, oh ja. 31 jaar terug. 31 jaar terug. Ja. Uh, waarbij ik moet zeggen, ik was eigenlijk de eerste wereldwijd. Maar. Want ik, ik, uh, ik, er was één kartbaan in Londen. En er was een oude tramremise En dan hadden ze wat balen neergelegd. En dat was niet vergelijken zoals wij dat deden. Ik ben toen gaan kijken. Want iemand vertelde me tegen. Ja, er schijnt in Londen nog iets te zijn. Nou, ik ben meteen uh, gaan kijken toen we aan het opbouwen waren. Ja. En ja, inmiddels hebben we meer dan uh, 11 miljoen mensen. Hebben we dus laten karten. En al die jaren. En uh, laten rijden op Zandvoort. Dus we zijn echt een, een race entertainment bedrijf geworden. Ja. Is het Indoor-kartbanen in die 30 jaar, uh, ver is, is dat veranderd? Mm, ja, natuurlijk. Je bent constant bezig met veiligheid. He, want dat is, uh, als je nu bij ons in Amsterdam binnenloopt... zijn er duizend mensen ongeveer. Zo. Dus um, dat is altijd, nou ja, ja tegen drie is dat ongeveer zo. En um, daar ben je dus altijd alles aan het sturen. Dus, maar gelukkig hebben we in Nederland allemaal goede Indoor-kartbanen... die goed begeleid worden door de directies links en rechts. En het uh, is een, een mooie sport. Een ja, mooi ja. tijdsverdrijf. Ja. Maar het, het, jullie hebben natuurlijk ook te maken met milieuzaken. Uh, uh, uh, vroeger hadden we alleen maar uh, motoren denk ik. Ja. Uh, ja. Nou, wij rijden nog niet op gas. Uh, niet, nog niet elektrisch. We rijden op uh, gas, dus LPG. En wij willen ook wel naar, uh, naar stroom overgaan. Maar ja, dat ligt weer zo'n... Kabeltje van, van de oma's schemelampje naar de oh, onze panden. Ja, ja, ja. Dus we kunnen het nog niet, anders zouden we het nu al doen. Je had graag een kleine kerncentrale als je bedrijf als je kopieert. Ja, nou ja de, de opties zijn om een uh, grote generator neer te zetten die lekker uit diesel loopt. Ja, ja, ja. Dus ja, ja. dat vinden wij dan ook niet nee. Echt milieuverantwoordelijk. Nee. Maar dat, dat schiet natuurlijk gewoon niet op. Dus, dus nee. het is, blijft eigenlijk uh, uh, gewoon LPG rijden. Ja, en, maar uh, ik denk wel dat we tussen nu en twee jaar wel. Uh, ja, helemaal ja, elektrisch. Ja, als, als we maar de stroom krijgen. Ja, precies. precies. ja Dat is wel een, een dingetje. Is, is de karte eigenlijk populairder geworden door de Formule 1 e Mani? En, ja, en... absoluut. Ik, uh, wij hebben nu afgelopen jaar hebben we een, een recordomzet gehad. He, als je, nou ja, als je nu, uh, ik zei het net al, als je nu kijkt hoe druk het is bij ons. Uh, het is ook leuk. He, ik, ik stond van de week weer te kijken. Want ik was een maand door mijn afwezigheid niet op de Indocartbanen geweest. En stond toch even langs de kant te kijken en dan zie je al die mensen hoe ze. Uit die kartjes allemaal stappen. Weet je, allemaal ja. helemaal een tekst. En oh ja, gewoon hartstikke leuk. Dus ja, ja. Het, is een, uh, ja, het is een vredelde vorm van bowling. Maar ja. dan tussen vier wielen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja leuk. En de, ja, dat wordt ook, uh, het is niet alleen maar rondjes rijden... maar er worden natuurlijk ook wedstrijdjes georganiseerd... en al dat soort dingen meer. Uh. Ja, groepspartijen ja. hebben natuurlijk heel veel. Heel veel bedrijven die komen en die hebben inderdaad wedstrijdjes. Dus dat, uh, dat blijft altijd maar doorgaan elke dag. Ja, ja, precies. Goed, nou Rob, heb je nog een, een hele snelle plaat tussendoor? Ja, als je dan een wedstrijdje doet, dan heb je een fast car nodig natuurlijk, hè? Ja. Ja, die komt eraan, Tracy Chapman. Was die Tracy Chapman was al heel snel. De plaat was zo voorbij, Benno. Ja, dat ging zo'n ja. snelle auto, <laughs> fast car. Nee, helaas ging het even niet helemaal goed. Een andere keer proberen dat uiteraard weer. Daarachteraan uh, kreeg je wel uh, de single van uh, Ralph Spearman. Een lekkere plaat. Live like a rocket. Oké. Okay. Nou ja, de computer zal het allemaal wel weten. En dat heb je met die kunstmatige intelligentie. Hè? Dan uh, nemen ze gewoon ze de zaak de over. Ze nemen de boel over. Ja, ja, ja. ja. Wat, Ongelooflijk. Wat, wat vind je ervan, uh, Michel? kunstmatige intelligentie. Ja, dat is wel uh, heftig allemaal. Zullen, uh, ja, we worden er door geleefd al een beetje. Ja, en in ja. de toekomst nog veel meer. ja. Maar ja, dat gaat, het kan niet anders. Nee. Het is nog eenmaal zo. En ik ja, ik zeg wel eens meer, ja, vroeger was alles beter. Maar dit is ook wel apart. Hè. Alles wat je doet, ik wil met je telefoon zwaaien en je betaalt een nummer ja, op. Ze ja, ja. zijn natuurlijk al oh, vreselijk verwend de laatste twintig ja, jaar. Ja, ja precies. Even terug naar jullie bedrijf, Race Planet. Uh, heb je die naam zelf verzorgd uh, nou, met ons Ons reclamebureau uh, heeft dat. Uh, Fast Company uh, okay. heeft het ooit gedaan. En dat was eigenlijk een schot in de roos. Ja. Dat hebben we ongeveer 25, 28 jaar terug bedacht. Zij dus. En uh, ja. Uh, uh, nog altijd actueel en uh, ja. goed in het gehoor liggend iets. Ja, precies. Nou, je hebt uh, in die uh, jaren, tientallen jaren gesnot voor je ogen gewerkt, uh, al daar. En zijn Sebastian en Jeroen inmiddels in het bedrijf gestapt? Ja, Jeroen is eigenlijk vorig jaar, omdat hij wat minder te racen had, is hij uh, bij ons gekomen. Maar inmiddels is Jeroen weer druk aan het racen uh, in Amerika. Dus dat uh, is toch wel weer een knikje in de kabel. Maar Sebastian is er wel fulltime mee bezig. Maar moet ook wat racen. En doet natuurlijk ook uh, televisiewerk. Dus uh, ja. ja, we hebben het allemaal druk. Maar we hebben een nieuwe uh, ja, directeur aangenomen. Uh, goede bekende van ons. En dat is wel een ding wat we heel prettig vinden. Ja. Want ja, um, uh, overigens er staan nog wel een paar vacatures open. Hè, zag ik op de website. Ja, dat en, klopt. We kunnen ja. altijd nog solliciteren. Ja, we hebben allerlei vlakken hebben we wel uh, mensen nodig. Ja. En gelukkig hebben we een hele goede ploeg, want heel veel mensen werken al 15, 20, ja, ja. 25 jaar bij ons. Dus dat is wel bijzonder. Daar ja. zijn we ook trots op dat het zo is, dus dat is wel leuk. Hm. Maar ja, on ondertussen vermaken we 430.000 mensen vorig jaar. Zo. Minus een maand uh, dat we nog een lockdown hadden, dus ja. Uh, ja, we zijn uh, echt wel. Uh, en het ploegt er elke dag aan het iedereen een zin te maken. Ja. Maar dat lukt aardig. Oké, okay, goed zo. Um, ja, even over dat, dat, dat media-optreden van de bleke molens. Want uh, jij zelf uh, bent nog wel eens in, uh, hoe heet het programma ook weer? Racecafé? Of, uh, ja, ja, beter ja. gast. Ja, uh, nou, hoe, hoe vind je dat? Om zo weer uh, ja, om... ik ben uh, niet zo'n hele harde loper meer voor dat soort dingen. En er is in Medialand is er een beetje oorlog ontstaan. Oh ja. He, we hebben Viaplay, we hebben. Uh, Ziggo, uh, we hebben uh, de NOS. Ja. En uh, ja, die snoepen alles van elkaar af. Hè. Uiteindelijk hè, Viaplay heeft Play uh, de rechten van Formule 1 gekregen. En die anderen mogen beperkt wat, wat doen ook. Dus uh, ik ben veel met Olaf Mol bezig. Met de podcast. Maandag zit ik weer uh, bij hem. Uh, Wordt goed beluisterd. En dat vind ik leuk om te doen. Maar ik loop niet altijd meer. Uh, vroeger kwam ik echt als ze me belden. Ja, uh, wil je even dit of dat doen? En als ik dan nu in Frankrijk zit of zo, dan denk ik nou, Dat is wel goed. Uh, ik wacht ja. Of stapte ik meteen op het vliegtuig. Ja, ja, ja. Dus ik stuur heel vaak. En die worden ook steeds meer gevraagd. Sebastian en ja, ja, Ja, dat is wel leuk. Hè? Want ja, het, het, het is niet vanzelfsprekend dat een, een autocoureur ook uh, een, een analist of een mm. commentator wordt. Dat, daar, daar moet je een beetje geluk bij mm, ja, hebben. Je ja. kan er wel een opleiding misschien in volgen. Maar het ja, moet wel een beetje in je zitten. Hè? Ja, dat moet zeker in je zitten. Je moet, ten eerste moet je uh, te zakenkundig zijn. Hè? Ja. Dus, uh, en het onder woorden kunnen brengen. En het onder woorden kunnen brengen. Maar goed, de, de jongens hebben wel altijd al met de pers gewerkt. En, dat is waar, ja. uh, Met Ben al gewerkt. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> dus ja, daar, heb je, ja. daar, daar leer, heb je altijd van geleerd. Ja, ik, ja. Ik, toen ik 50 jaar terug aan het racen was net... Ja, stond ik ook nog even met mijn mond vol tanden. Ja. Uh, als de camera op je gericht stond. Dus uh, ja, op een gegeven moment weet je eraan en dan is het gewoon... Nou, ik kan me nog wel herinneren dat uh, menig keer dat jij uit een raceauto stapte, des duivels was. En dat waren mijn leukste persmomenten. Oh, leuk dat je me er aan herinnert. Ja, dat is. Uh, Denk ik ook wel leuk voor de lucht. Maar ja, dat soort momenten had je wel. Je nam ook geen blad meer voor, uh, voor de mond dat Nee, op ik zeg ook wel altijd, en dat vind ik wel tegenwoordig heel naar. Je mag niet alles miszeggen. Ja. Uh, en dat is de hele dag, of je nou hier zit of bij de slager staat overal moet je op je woorden passen. En dat vind ik wel heel naar eigenlijk. En ja. vroeger gooide ik alles er maar uit. Ja, ja, ja, ja, dat hebben we toen, maar uh... ik heb nog geen dames die, uh, die mij hebben aangeklaagd. Nou, dus dat heb ik altijd yeah. netjes beetje Oké. Okay, ja. Goed, even een stukje muziek, hè, Rob. Of moet je... Ja, we gaan het uh, nog een keer uh, proberen met uh, Tracy uh, nou, Zullen doen. Even kijken Rob of het nou, uh, nou wel goed gaat. Komt ie aan.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 Have a good house and live in the suburbs Ja, bij deze uren race Radio Ben hoort echt deze platen. Hè? En dit ja, keer lukt zeker. het wel. Ja, ja, ja. Dus uh, door de Tracy Chapman en de uh, Fast Car. Over Fast Car gesproken. Nou, dan uh, gaan we naar de Formule 1 en dan krijg je deze muziek erbij. En dan weet je dat het uh, weer tijd is voor uh, de Formule 1. Want uh, volgende week uh, gaat het seizoen weer beginnen. Ja, ja, zeker. En, uh, maar we gaan heel even terug in de tijd uh, dat... Uh... De zoon van Michel Blekenmolen, Jeroen die Bleke ook in de Formulewagens reed, in de A1. Uh, dat was een mooie tijd, hè? Dus, dat was een dus, verschrikkelijke mooie tijd. Uh, Heel bijzonder. en uh, Ik kan me nog herinneren dat Jeroen uh, Hulkenberg pakte. De kop pakte in Zandvoort. Ja. Ik heb nog nooit zo'n bijzondere race gezien. Niet omdat het mijn zoon Jeroen was. Maar gewoon, hij hoorde het publiek. Boven het geluid van zijn auto. Gaaf, hè? Zo apart. Ja, ja, ja, ja. We hebben een jingle voor hem. Hè? Ja, ja, ja, klopt. We gaan eens even naar uh, Jeroen uh, luisteren. 2006 uh, was dat met uh, Race Radio. ZFM. ZFM. Hallo, ik ben Jeroen Lekkerwonen. Luister naar ZFM tijdens de eigen beefstand. A1 Radio. Exclusief op ZFM. Ja, zo is het maar net, hè? dat klonk goed. Ja, en hij had dat toen al in zich. Hè? Dat... Ja, blijkbaar. <laughs> de toen weten dan nu. Blijkbaar. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> um, de, ja. de Formule 1, het uh, drie dagen test in Bahrein, uh, zit er bijna op, denk ik. Want we hebben. Even kijken, ja, de middag schiet natuurlijk wel lekker op. Ja, en dus het is daar twee Verder, dus is, ja. ze zullen zelf wel stoppen. Ja, ja. Of, of nog een uur, dat weet ik niet. Okay. Ja. Maar hoe jij bent een beetje gevolgd. Wat, wat vond je ervan? Nou ja, wat ik uh, overal al had geroepen: dat die Max die gaat gewoon weer met twee vingers in zijn neus ja. uh, en één hand op zijn rug gebonden. <lacht> gaat hij gewoon weer races winnen? Dat kan eigenlijk <lacht> niet anders, want wat hij allemaal daar laat zien uh, en zijn, uh, zijn teamgenootje, die komt er helemaal niet aan. Nee. Dus ja, maar daar moet hij je wel bij uh, uh, Denken van het is wel even anders, want uh, ze rijden allemaal met testdingen. Hè, dus ze moeten nog maar kijken wat er gaat gebeuren. Over een week? Ja. ja. Dan, dan komt het pas echt naar buiten, denk ik. Ja, dan als de qualifying voorbij is, dan weten we de krachtsverhouding. Maar ja. ik, uh, als ik mijn geld moet zetten, doe ik dat op uh, max. Ja, ja, ja, ja. ja. En um... ja, we hebben Nick de Vries ook natuurlijk. Ja. Wat ga je daarvan verwachten? Middenmootje? Ja, ja, ik denk ook dat dat... Nou, als hij goed gaat, dan wordt hij vierde, vijfde. En dat, uh, daar, dat, qua capaciteit kan hij dat aan. Ook wel bijzonder voor het team, toch? Ja, heel bijzonder. En hij deed het nu steeds wel goed. Vandaag was hij niet zo heel snel, maar ze deden allemaal de long run. En zijn long run tijd, hè, dat is de uh, 30 rondjes rijden of iets dergelijks... die was wel goed. Die was niet minder dan Perez bijvoorbeeld. Dus okay, uh, ja. dat was, uh, was wel oké. Okay. Ja, ja, ja. Hartstikke leuk. En hoe ga jij zo'n seizoen eigenlijk in? Uh, want uh, ook weer als, als commentator, als analist? Uh... Nou, niet zo heel veel, denk ik. Uh, maar uh, ik, ja, ik volg er natuurlijk. Ik probeer alle races te, te kijken. Ik ben maar bij één Grand Prix. Dus niet in Zandvoort, want dan moet ik toevallig zelf rijden. Oké. Okay. En uh, in Kroatië. Dus ja, dat is net even wel vervelend. Maar goed, uh, voor televisie. En ik ben bij één Grand Prix live in Monaco. Ja, ja, ja. Nou, Michel, uh, hartelijk dank dat je naar deze studio bent gekomen. Uh, goed herstel verder. En zo, om met Rob Petersen te praten, veel veilige racekilometers. Oké, okay, dank uh, je. Was uh, uh, me genoeg bij uh, jullie. Uh, ja, Oké, okay, dank je wel.